Laat ons zingen van Psalm 119, en daarvan het derde vers en het tiende vers. Ach, schoonge mij de hulp van uw geest, Mocht die mij op mijn paant en leidsman strekken, Hield dan die wet, dan leef ik onbevreesd, Dan zou geen schaam mijn aangezicht bedekken, Wanneer ik steeds opmerkte waar geweest, hoe ie mij tot ie liefde wekken. Wij zingen psalm 119, het derde en het tiende vers. Lezen van het heilige schrift, en je opgetekend vinden in de brief van de apostel Paulus aan de, de, aan de Romeinen, Romeinen en daarvan het zevende hoofdstuk, maar vooraf de twaalf artikelen van ons algemeen christelijk geloof. Hoe luiden die artikelen? Ik geloof in God en Vader, den Almachtige Schepper des Hemels en der Aarde.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 De levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één Heilige. Algemene christelijke kerk. De gemeenschap der Heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Wij zeggen nu Romeinen 7. Weet gij niet, broeders. Want ik spreek tot degenen die de wet verstaan. Dat de wet heerst over de mens. Zolang het tijd als hij leeft. Want een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Daarom dan, indien zij eens andere man wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspelster genaamd worden. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet. Al dat ze geen overspeelster is als zij eens andermans wordt. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, op wat gij zoudt worden eens anderen, namelijk desgenen die van de doden opgewekt is, op wat wij gouden vruchten dragen zouden. Want toen wij in het vlees waren, rochten de bewegingen der zonden die door de wet zijn in onze leden,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 Werkende mij door het goede den dood, opdat de zonde bovenmaten weer zonder door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonden. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgeen doe, dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is.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 maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dan het kwade mij bijlicht. Want ik heb een vermaak in de wet, Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijd tegen de wet gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam des doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Zodanig, ikzelf dien wel met het gemoede wet Gods, maar met het vlees, de wet der zonden. Tot zover. Laat ons voorgaan in het gemeenschappelijk gebed. God, lieve Heer, het geeft die nog begaaf. Dat we ook in deze midden, hier, op deze Sabbatdag. Nog bij mekander mogen komen. Heb ons nog bij mekander gebracht. Alles verzondigd van onze kant, Heer. En mocht nog een indruk ervan geven. En dat je door die lieve geest ons nog eens leiden mocht. In alle waarheid. Ach, wij mogen het van uw woord al horen, hoe dat een van uw lieve kinderen het moest verklaren. Wie zou mij verlossen van de lichaam deze dood. Ach, heren, mocht je nog eens opstaan voor uw kerk, in deze donkere tijden, en dat gij het nog eens geven mocht. Door uw licht van de hemel en door de leiding van uw heilige geest. Dat uw kerk nog in de verborgende dingen des Heren nog ingeleid mogen worden. In de vastheid van de zaligheid van uw kerk. Want daar mogen we ook van uw woord horen. Ik dank God door Jezus Christus. Ach, heren, gedijnt dan. Uwe volk, dat is het daar nog geleid mogen worden, om de zaligheid bij te volijden, in een drieëne God te mogen vinden. En dat het nog eens toe mocht passen. O, dat is er nog in, mogen, in leven mogen. En dat is het door het geloof nog mogen geloven, dat u God, god, God mocht zijn, door de verdiensten van die lieve middelaar die de prijs betaald heeft met zijn eigen bloed, als dat hij het vanochtend gehoord heeft. Heren, mocht ons dan iedereen gedenken, jong en oud, op weg gereisd. naar die albeslissende eeuwigheid. O, mogen nog uw geest nog uitstorten, en nog het waarachtige bekeringen nog geven, dat zonder van dood levend gemaakt mogen worden. Heren, dat is een werk, God. Mocht dan ook onder jong en oud nog eens werken, voordat het voor eeuwig te laat is, en dat een mens zou sterven zodat hij geboren is. Wat zou het onzachelijk wezen, om onbekeerd God te moeten ontmoeten, ontmoeten. Ach, mocht het nog aan de zielen nog eens binnen. En dat we nog gegeven mogen worden. Als een zonde nog eens naar u mocht gaan schreeuwen. Gena, o oh God gena. Heer, leer ons nog bidden. Leer ons nog smeken, hier En ach, mocht het nog eens geven. Dat we het zonder niet meer verder in dit leven komen. Dat alles de dood mocht worden. Als dat het van uw woord heeft gehoord. Als in de leven van een apostel paus. O, oh, dan mocht hij getuigen dat de wet goed was. En het gebod goed was. Maar de zonde is hem te doden geworden. O, oh, gewerkt nog in onze tijd. En heren, gedenk ook die volk die nameloos over de wereld gaat. Ach, oh, met de wereld kunnen ze het niet meer. En met de kerk durven ze niet een naam bij de rijgen te geven. Maar Heere, zou hij ze nog een naam willen geven? Vertroost ze nog. Ach, oh, openbaar nog die weg bij bijtig onszelf. Dat er nog is een weg. O, oh, in die levende zalig maakt. Die leeft om eeuwig te leven. En om voor uw kerk te voor En uw voorbeden. Heren, doe nog uw Het denkt ook, uw volk, hier, Die het wel door vrije genade mocht hebben. Ge die het mochten proeven en smaken. Maar die het moet in gaan leven. Om door genade zalig te worden. oh dat valt zo tegen onze vlees. Want het is de afsterving van het oude met? En hier wij hebben een gang oh, om iets van u te nemen. En bijten is geen zaligheid, maar een eeuwig ziel verdriet. Moge dan als de koning van uw kerk nog eens overkomen, hier wanneer dat gij komt, dan breng je alles mee. Oh, dan mocht de kerk in de stof voor u komen. En dan mocht de kerk ook in beleiden. En dan mag de kerk uw naam nog groot maken. Want uw eer, dat klimt uit het stof. En hij zal verheerlijkt worden in de werken van uw eigen hand. Heere, Heilig, heer. En hij zei die grotere Jozef, die regent is over de hele Egyptisch land. Ach, toont het dan ook nog vanmiddag in de midden van uw kerk hier. Och, en dat uw skeren, die zijn er vol voor een mens die niets meer overhoudt. Oh, wat een woord. Hier heeft nog die grote zegeningen op de akker van uw kerk. Dat een mens daar nog gebracht mag worden om niets in zijn eigen meer over te houden, maar met alles op een einde te komen. Ach, oh, dat er een plaats voor dat voldoening van die zegende middelaar mag wezen. Tot de verheerlijking van de heilige deugde gods. Heren, gedenkt aan uw verbond. En mogen ons verblijden door uw daden en door uw overkomst. Later nog in onze midden. En armen en volk wezen. Die alleen op God vertrouwen. Ach, Heren, geef nog dat er nog een lege vatten mogen zijn. En dat alleen door u vervuld kan worden. Want hij zou het leegde niet weg, leeg weg, wegkeren. Maar hij heeft zelf beloofd hier. Oh, dat u zelf zou wegschenken. Aan de enige voor die het niet meer kan. Heere, gedenk ons dan ook naar uw belofte. Want hij heeft beloofd hier. Om uw kerk nooit te vergeten en nog te verlaten. Oh, hij heeft gezegd, opent uw mond. En hij is van mij vijmoedig, Op mijn eeuwig trouw verbond Al wat hij ontbreekt Schijnt ik zo hij het smeekt Mild en overvloedig En hij verzegt Gods waarheid zou nimmer krijgen, Maar eeuwig zijn verbond gedenken Heer wat zou het een wonder wees zou, zou ons nog eens opzoeken Jong en oud samen In deze donkere tijden Waar dat alles op een einde gaat. och, waar de jaren en de tijd van de wereld geteld is. Want het spreekt allemaal over de laatste tijden. Over de tijd dat uw woord verklaart. Wanneer dat je deze dingen ziet, weet dat de tijd nabij is. Heren, mocht het nog eens, de angstigheid. Oh dat er nog eens vele nog, die het waarlijk benauwd mogen hebben. Benauwd om de zonde. Benauwd om de schuld. En dat er nog eens schuldeisers mogen zijn. O, heren die het zelf niet meer betalen kennen. En dat er zal wezen nog de enige die zeer bedroefd zijn. O, niet met de heren, maar met de eigen. Omdat ze daar niet kunnen komen in de weg van de heil, in de stik van de heiligmaker. Maar dat ze nog eens moeten ervaren in God leven. Die wet van de zonde. Dat eisende wet. Waar dat de impostel daarover gaat. In het gootstik dat we gehoord hebben. Heeren, gedenk dan. Zieken en zwakken. Gedenk al de henigen die met zorgen over de wereld lopen. Met krijzen mogen ze nog geheiligd worden. Gedenk jong en oud te samen, hier, En mogen, mogen nog de wegen doen heiligen. Gedenkt de enige die in ziek en eisen zijn. En wij herkennen die voor al die we wel Dat hij langs al de wegen bewaard heeft. Ook voor de die naar Holland gegaan heeft in de laatste week. En die deze kant mochten komen. Bewaard en ook van andere plaatsen en landen. Wij herkennen die voor die bewarende hand. En heren, zou ge de genade nog geven om in niet te mogen eindigen. Gedenk dan ook uw kerk over het lengte der brede der aarde. En al uw knechten, ouderlingen en diaken, zendelingen, evangelisten, studenten. En mogen nog meer nog uitzenden, heren. Om de boodschap van vrije genade nog te verklaren. Het dood staat in adem en het leven in die gezegende middelaar Jezus Christus. Gedenk, weet u, weet u naar een wezen. Gedenk, zijn algonde nood en algonde moeite. Gedenk, de rouwdragende Heer, er zijn veel onder ons. Ondersteen ze nog en sterk ze nog en verblijft ze nog door uw daden. En mocht uw lieve woord dan nog zegenen in deze middag, hier. Heere, help ons. En open uw lieve woord. En heeft de bezalving van uw heilige geest. En als u het gezongen heeft. ach, schonk ge mij de help van uw geest. En dat in spreken en in luisteren, heer. Ach, heilige naar onze arme ziel. Het denkt aan onze jeugd, heer. Oh, mogen uw kerk er nog eens in opbouwen. En dat hij ze nog eens trekken mag van de macht van de zonde. Van de vorst van de duisternis. O, dat door genade dat ze God lief mogen krijgen boven ons. En onze naasten als onszelf. het doet het nog om eeuwen hier, Want, hier, och, wanneer dat gij werkt, dan zal het juichen tot hier maar dan zou het ook tot de blijdschap van die volk. Maar ook daar zou blijdschap in de hemel wezen, onder de Engel. Hoor ons dan, wij vragen het in de verzoening van al onze zonden. Om Jezus willen, amen. Laat ons verder zingen van psalm 86 en daarvan het eerste, het zesde en het achtste, achtste vers. Nee, ho, Heer, uw gunstig oren Om mij in mijn angst te horen Ik ben alleen de diepe nood Gans van heel en help onbloot Hoed mijn ziel, gij zijt almachtig En ik ben u gunstdeelachtig O mijn God, die mij aanschouwt Red die knecht die u vertrouwt wij zingen Psalm 86, het eerste, het zesde en het achtste vers. Liefde, wij mogen u een aandacht vragen voor onze tekst. En dat ge opgetekend kan vinden in het voorgelezen hoofdstuk. Daarvan Romeinen 7 en daarvan versen 4, 5 en 26. Ik ellendig mens, wie zal mij verlassen uit het lichaam en deze doods? Ik dank God. Door Jezus Christus onze Heer, zo dan ik zelf den wil met het gemoed en de wet Gods, maar met het vlees en de wet der zonde tot zover. Onze thema dat is de heiligenoorlog tussen het vlees en de geest. Met drie gedachten. In het eerste plaats een grote vraag. En dan horen we dat in onze tekst en de paus: hij zegt, ik ellende mens. Wie zou mij verlossen uit het lichaam en deze doods? Ten tweede en zegende antwoord. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. En in de derde plaats een heilig verklaring, dan ik zelf den wil met het gemoed de wet gods, maar met het vlees de wet der zonde. De heilige oorlog tussen het vlees en de geest. Een grote vraag in de tweede plaats, een gezegend antwoord. En in de derde plaats een heilig verklaring. Met de helpen des heren gemeente hopen we even stil te staan bij een deze rijke tekst dat verklaart van het ene weg der zaligheid. En dat bijt de mens, maar dat legt in een drieëne God. Als we van deze hoofdstuk denken, dan zeggen vele mensen... dat is nou een en dat verklaart de strijd... dat de mens omgaat voor de bekering. Maar vanzelf, dat is niet waar. Want het christendom van vandaag... die wil de kerk niet zien in zulke strijd. Ze geloven niet... Dat er een werk van God in de ziel kan wezen en dat de mens nog zo diep in de strijd terechtkomt. Er zijn anderen die zeggen dat gaat voor de rechtvaardig maken en daarom komt Paulus in zo'n grote strijd, maar vanzelf dat is ook niet waar. Het is na de rechtvaardig maken dat de kerk in dieper strijd komt. ...als ooit tevoren. Als je dat christenreizer van Bijan leest... ...dan is de weg van het staat der verderrs... ...tot de kruis, korter dan de weg na de kruis... ...na eindelijk het verlossing, een langer weg. Lees maar die boek. En daar heb je er nog bij de heilige oorlog van Bijan. Dan moet je maar eens lezen. Dan kun je begrijpen waar het hier over gaat. Het gaat niet over de leven van een dode mens voor de bekering. Het gaat ook niet over het leven van de mens voor de rechtvaardig maken. Maar het gaat over de stik van het heilig maken. En daar komt de Heer zijn kinderen te leren om door genade zalig te worden. Wij hebben gehoord van de kadechismes in deze morgen. Hoe dat dat kerk dat wordt in de aanneming der kinderen. Maar dat Christus is het ene geboren zoon gods. En dat gods kerk die wordt door het adoption aangenomen. En die, die aangenomen kinderen die moeten gaan leren. Om uit genade zalig te worden. En luistert mij mijn hoorders. Hoe dat een apostel in deze hoofdstuk. Hoe dat hij daarover schrijft. Want dan horen wij in het vijftiende vers. Want hetgeen ik doe. Dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil. Dat doe ik niet. Maar hetgeen ik ga, Dat doe ik. Wat, wat heeft dat feitelijk om te zeggen. Dat er licht van de hemel bijgekomen is. Want dat zegt de dode mens niet meer. Want daar wordt duidelijk verklaard mijn hoorders. Dat de Heer zijn genade in die ziel heeft verheerd. Want daar spreekt van een levende ziel. Want hij getuigt wat ik doen zal.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 Dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Ik zou wel eens vragen midden mijn hoorders, weet je dat ook? En dan kunnen, het, dan kunnen we het makkelijk genoeg beleiden. Dat we zeggen, ik weet dat in mij geen goed woont. Dat is makkelijk genoeg, Maar om het in oprechtheid en in de ervaring om het ingaan te leven. Want dat, dat is een weg van afsnijding. Dat is een weg van sterf En dat is eindelijk de weg van de dood, mijn oors. Dat we door genade mogen leren. Dat in mij geen goede woont. Nee, niks. Heel als al, niks. Absoluut niks, mijn oors. En waar gaat het dan over? Waar gaat het dan met de mens over? Daar gaat het over. Ik kan nooit worden wat ik worden moet. Nee. Ik ken niet bidden zoals ik bidden moet. Ik ken niet in de echte vernedering komen zodat ik moest. Ik ken in de echte ootmoed voor God niet komen. Ik ken in de echte dankbaarheid voor God niet komen. Nee, ik ken ook niet mijn zonde echt. Echt beleiden voor de Heer, in de echte schuld voor de Heer, kom, ken niks meer. En wat vinden wij dan? Een arme mens. En niet alleen arm, maar steeds, steeds dood ongelukken, mijn hoort. En dat leert de mens niet in een dag goed. Maar ik zou vragen vanmiddag: kun je er wat van? Dat in mij niets goeds woont nee. En dat leidt ons terug naar onze diepe bondsbreken adem. Waar dat wij alles verloren hebben. We hebben niet wat verloren, maar wij hebben alles verloren. En wij hebben vanochtend gezegd. Wat het wezen Gods is. Dat is wijsheid, gerechtigheid en heiligheid. En dat hebben wij in onze staat van gerechtigheid. Dan hadden wij dat. En dan waren wij profeet, priester en koning. Om God te dienen en om God te bedoelen. Maar door onze bondsbreken in adem, daar hebben we alles verloren. De duivel toegevallen. Het is wat om een mens te wezen, mijn oor. Maar straks, straks worden we opgeroepen om uit de wereld te komen. En om te sterven, dat is God ontmoeten, mijn oorlogs. O, jong en oud, op weg reis naar die albeslissende eeuwigheid. Het is wat om een mens een kind te wezen. O, zou de Heere dat boodschap nog eens, nog eens inwendig thuis mogen brengen. Dan zou een mens geen rust meer op aarde hebben. Als dat goddelijke licht nog eens schijnen mocht in onze harten. Dan zou we geen rust meer op aarde hebben. Want daar wordt een mens door de wedergeboorte, geboren. Dan wordt hij wel gelukkig van Gods kant. Maar dan wordt hij van zijn eigen zo diep ongelukkig. Want dan wordt hij onbekend. En nou is de vraag, mijn oordens, is dat nou ooit in onze leven geworden? Ben je ooit onbekeerd geworden? Duizenden en miljoenen die zijn bekeerd geworden. Waarvan God, het, waarvan God het niet weet. Maar zijn we ooit onbekeerd geworden? Hebben we ooit de schuld thuis gekregen, mijn oordens? Ik heb gedaan wat kwaad is in zijn heilige ogen. Dat de ziel die has schreeuwen. O God, genaam. En nou, dat begint in het wedergeboorte. Want daar gaat God werken met zijn heilige geest. Na de ontdekking van de mens. En na de overtuiging van de zonde. En dan kan het wezen dat de mens, want de mens is zo'n dwaas. Dat zonder de wedergeboorte, dan ken men zelfs zijn zonde niet meer. Maar als God komt, dan krijgt men, dan krijgt die schepsel een zonde terug. En dan komt die zonde te drukken, waar dat hij nooit meer van gedachten heeft. Want de heren, die brengen mensen ook terug in zijn leven. En als het de heren begaven mocht, dan later krijgt hij zijn hele leven terug. Dan krijgt hij de schuldbrief terug in zijn leven, ja. En dat wordt voor dat mens zo moeilijk. Maar toch, dat mens die zou, dus, die zou zijn schuld niet weg willen doen. Nee. Want hij aanvaardt zijn schuld door de liefde dat in de ziel en de wedergeboortedag geplant is. Want in en van onze natuur in onze doodstaat en adem, dan zijn we legenaars geworden. En nou, dan is onze leven niks anders is één grote lange leven. En dan zeggen we, dit heb ik niet gedaan en dat heb ik niet gedaan. Maar als God komt, dan wordt het anders. Dan, dan wordt er een goddelijke berouw over de zon. Ik heb gedaan wat kwaad is in zijn heilige ogen. En dat stemt uit de liefde, mijn ogen. Uit de liefde voor God. Want als God in de ziel werkt, dan krijgt die ziel een liefde voor een rechtvaardig Godje. En daar gaat het om in de ervaring van die mens. Dat steeds meer moet hij in gaan zien. Dat hij even God moet te missen. En dat om zijn eigen zonde. En nou om die God lief te hebben. En nog moet te missen. Dat maakt het goddelijke berouw, mijn oren. Maar nou als de Heer een mens verder leidt. Dan komt de mens in te leven wat we hier in deze hoofdstuk vinden in onze tekst. En dan kan het wezen dat er zou mensen wezen in de kerk die zouden zeggen, wist ik nou maar, wist ik nou maar dat er een echt begin was, dat God met mij begonnen heeft en dat ik niet met God begonnen heb. Want er zijn wel mensen in de kerk, dat mag je gerust geloven, die wel die wel van God opgezocht zijn. En nog, en nog, heen oplossing in hun leven. Mensen die niet meer met de wereld hanken. En nog, dat is het durven der eigen niet met Gods kerk te noemen. Nee. En dat noemen wij een nameloze volk. Oh, is er zo nog een nameloze volkje? Nameloos. Dat bedoelt dat het een levende volk is. Want het is door het leven dat we nameloos gaan worden. Ja, dat is een paradox mijn oors. Maar toch in, in de dadelijkheid van de zaak wordt het ingeleven. Een nameloze volk. En dat is ook een ongelukken volk. Maar, en daar begint het aan. Vanaf God begint, daar begint het al. Dat de mens die, die krijgt in de, in de mate dat God het heeft. daar krijgt dat ziel te zien. Dat in en van zichzelf. Dan kan die geen goed meer voortbrengen. Dat leert hij niet op een dag. Maar in de mate dat de Heer dat hem leer zou. Maar nou in het verder leven van de kerken gods. En dat is in... Feitelijk zouden we zeggen, de bevestigde kerk. Maar daar mogen we vanzelf al door voorzichtig mee wezen. Want wie zou nou zeggen dat hij van de bevestigde kerk is. En dat hij bij de bevestigde kerk behoort. Wie zou dat nog eens durven zeggen? Maar wat zou dat toch een voorrecht wezen? Maar ik zou dit nog eens vragen, wordt het nog gezegd? Wordt het nog door Gods volk verklaard. Dat ze bij de bevestigde kerk behoort. Wat zou je denken mijn ooit. Dan zei ik ja. Want anders zou God zijn eigen tekort doen. Want er zal een kerk wezen. Die wel door genade mogen weten. Want Paulus die heeft zelf verklaard. Ik ben wat ik ben door de genade Godsje, En hij mocht verklaren dat hij door dat vrije genade in de verzoening van de bloed van Christus zijn zonden zijn vergeven. Leest het maar in de vijfde hoofdstuk van Romein. Maar niet in deze zevende hoofdstuk. Daar komt hij de kerk te vertroosten. En niet alleen te vertroosten, maar ook onderwijs te geven. In onze laatste pint, daar verklaart hij een heilig verklaring, En daarom is zo nodig ook in het leven van Gods volk dat ze onderwijs krijgen en dat ze nog onderwijs nodig hebben. Maar nou in dat eerste gedachte mijn hoorders, dan schrijft het in onze tekst dat Paulus, hij zegt, ik ellendig mens. Vanzelf vandaag aan de dag. De meesten die zouden niks, niks mee willen. Ze zouden niks van willen hebben te doen. Ik ellendig mens. Ze zouden wel wat anders willen hebben. Dat ze zeggen ik ben een zegende mens. Maar geliefde wat Paulus daar schrijft. Daar mag je wel jaloers over wezen. Dat zou ik voor een iedereen wensen. Dat je dat nog eens mogen in gaan leven en uit gaan leven. Door genade. Ik ellendig mens. En dat spreekt hij met alle waarheid. Zou je het nog eens kunnen beamen, mijn goertjes? Voor de ogen godsje Want, of daar wordt hier in Gods woord historisch bedekt. Nee. Maar sta bloot voor het ogen godsje En dan. dan Beleidt hij. Ik ellendig mens. Oh mijn hoorders. Ken je er wat van? Ik ellendig mens. En wat bedoelt hij erbij? Dat er geen. Al, dat er geen zo ellendig is. Als hij. En zo gaat dat kerk het nou inleven. Ik ellendig mens. En waarom ellendig? Waarom? Ik heb al gezegd. Het begint al met de wedergeboorte. Maar God gaat verder zijn volk ontdekken. En waarom zegt Paulus nou. In de verder van zijn leven. Na de rechtvaardig maken, Volgens de stuk van de heilig maken. Waarom. Je zou wel zeggen. Oh gelukkig man. Er zou hier wel zitten. Die zou zeggen. Als ik nou zo gelukkig was. Als die lieve apostel Paulus. Dan zou ik al zingen tot de laatste dag van mijn leven. Af ik zo gelukkig was. Je zou wel zeggen paus. Heb, heb je het dan niet verkeerd in deze tekst? Ik ellendig mens. Je zou wel beter kunnen schrijven. Ik gelukkig mens. Door God opgezocht. Door God de zonden vergeven. Door de voldoening van de bloed. Van die zekende middelaar. Jezus Christus. Die aan de rechterhand van de vader is. Als de advocaat van zijn kerk. En ook voor de apostel Paulus. Je zou zeggen, waarom Paulus? Waarom zou je zeggen, mensen? O, oh, gemeente, daar is een reden voor. Waarom dat hij dat hier komt te verklaren? Omdat hij door genade, dat hij door genade zalig zou zal worden. En weet je wat, wat het echt bedoelt? Ik ellendig mens. Oh mijn hoorns, ik hoop dat door genade dat je het nog eens in mag leven. Ik ellendig mens. Niet omdat alles zo tegenloopt, daar gaat het hier niet over. Er zijn wel mensen die zeggen, ik ben een ellendig mens. Ongelukkig. Ongelukkig geboren en ongelukkig blijven, omdat alles wende, dat dat loopt tegen me. En als we een beetje voor een mens mogen gaan, dan zeggen ze: Ik ben een, een gelukkig mens. Zo ellendig is de mens. Er is geen bodem van de verklaring van de diepte, van onze diepe doodstaat in Adem. Maar als we door genade nog een ellendig mens mogen worden, wat heeft Paulus daar te verklaren? Wel, daar heeft hij net te verklaren: Onze diepe val in Adem. Want daar hebben we ons een doel gemeen. En wie komt dat nou in te leven? Maar de kerk die kortste bij de Heeren. woont. Want daardoor genade wil die ziel. Want dat leven, dat heilige oorlog is het vlees en het Heest, mijn heer, Want dat geest, dat wil God bedoelen. En hij vindt in zijn leden en lid. En dat wil niks anders als, als de vlees bedoelen. Dat wil niks anders dan te leven naar de eis zien van de zonde en naar de wet van de zonde. Want dat zonde dat eist, dat wet van de zonde dat eist. En daarom zegt een apostel Paulus, ik gelendig mensje. Ik kan maar niet God bedoelen in en van mijn eigen. Ik hoop dat je het goed begrijpt mijn hoor. Ik hoop dat je het goed begrijpt. Te willen, dat is met me. Maar gewoon om te doen, dat vind ik niet meer. En wat bedoelt hij daarbij? Hij zou willen God hier, Hij zou willen God verhogen. Maar, maar hij moet leren. Dat stinkende hoogmoed. Dat, dat stinkende ongerechtigheid. Wat ik doen zal, dat doe ik niet. Maar wat ik niet doen zal, dat doe ik. En dat is mijn eigen te verhoog. Mijn eigen te verhoog. We staan er maar ons eigen in de weg, mijn hoorders. Maar gelukkig. O oh gelukkig, mijn hoorders, Daar heeft Paulus niet geëindigd mee. Gelukkig, maar niet. Want dat was nog eeuwig, eeuwig verder. Want, o... Oh de mens, dat zal de koning krijgen gods niet bergen. Nee. Dat, dat gevalende mens, dat gaat straks in de graf. En daarom heeft dat zegende middelaar, die heeft na zijn dood ook in de graf terechtgekomen. Om daar een plaats voor zijn volk, daar in de graf, oh, te zegenen. Dat het dat corruption shall put on in corruption. En mortality shall put on in, morta mortal shall put on in mortality. In, want dat vlees dat zou de Koningrijk gods niet beërven, maar de, de, de apostel die gaat verder, hij zei, ik de mens, daar zegt hij niet jij maar hij zegt ik er zijn mensen in, in de kerk en ach we zijn allemaal van dezelfde lak gescheurd hoor, Af, maar anders is het enkel door genade en daar hebben we taal door over een ander zijn zonde daar hebben we ogen zo groot om de zonde van anderen te zien maar Paulus die zegt niet, gij ellendig mens. Maar hij zei, ik ellendig mens. Grote verschil, men hoort. Een verschil tussen het leven en het dood. Och, in onze diepe val van adem, dan doen we de vinger aan de ander. Dat is al door adem begonnen. Hij zei, even die vrouw die je me gegeven hebt. Die heeft het gedaan. En even die zee, de duivel, die heeft het gedaan. Maar door genade wordt het vinger teruggedraaid. Ik ellende, mens. Oh, zitten nog in Norwich zo'n ongelukkige schepsels? Gelukkig nog ongelukkig. En daar gaat een apostel zeggen: Ik mens. Wie zou mij verlossen? Uit het lichaam, deze doods. Daar gaat het niet meer. Met palen feitelijk over de maken. Maar hij zag niet wie zou mij deze zonde verheven, maar hij gaf verder wie zou me verlossen. Hoort je het, mijn oors? Dat echte levende kerk, die krijgt begeerte om verlost te zijn. Om verlost te zijn van het lichaam deze dood. Wat horen wij vandaag aan de dag er maar weinig van? Waar horen wij er maar weinig vanaf mijn hoed? Want Paulus die krijgen een begeerte om verlost te wezen. Dat is niet een echte kenmerk van het levende zaak in zijn zee. En dan krijg ik iemand horen vragen. Maar zou de hele kerk dat nou wensen, zou dat goed wezen? Heeft God dan niet levende genade ook? Dat een mens nog list heeft om te leven. Ja dat geloof ik wel. Maar het zou toch een voorrecht wezen. Af bij ogenblikken. Dat we nog een heimwee mogen krijgen. Om verlost te wezen. Van het lichaam deze dood, Een lichaam van de zonden en van de dood. Want ik geloof gemeente. Af de Heere dat geven mocht. Dat de godsvolk een tierenleven met de heren mocht hebben. Want, want we zouden, zouden voorrecht dat we nog in de schuld dus thuis mogen thuis gaan. Vandaag aan de dag. Want dat onze leven zo ver van God af is. En we blijven met alles nog op de been mijn Het Zou voorrecht wezen. Want geloof dit maar voor zeker. Als we een tere leven met de Heere door genade mogen inleven. Dan gaat de ziel verlangen om verlost te wezen. Lees het maar in al de oude boeken van onze voorvaders. En hoe tere dat ze bij de Heere door genade mochten leven. Hoe meer dat ze verlangt om verlost te wezen. Want gaat een mens tegenvallen. Niet zijn naaste, maar zijnzelf. Laat ik maar vermidden, maar platvraag. Ben jij je wel eens tegengevallen? En dan mogen we nog heel voorzichtig wezen. Want ik ken nog dat we antwoorden, dat we zeggen ja. En dat er gaat niks anders over de hoogmoed van de mens. Want al oh mijn hoorders, dat hoogmoed dat zit diep in de mens. Hoor. Dat zit zo diep in de mens. Want dan kennen wij nog volgens de hoogmoed nog vele tranen schrijven. Ja, want Ezo... Hey die heeft ook wel gescheurd. Maar het hangt over niets anders is hoogmoed. En daarom. Het, dat de weg van zaligheid is een nauwe weg. mijn hoog. Maar er is een volk van God. Bij ogenblik. En dan mag ik het gerust zeggen vanmiddelen. Ik geloof wel. Dat God zijn volk niet al door die genade geeft. Want dan zouden ze op de wereld niet kunnen blijven. Zou geen, leven, zou geen leven op aarde voor dat volk wezen. Af en zo in de verlang om onbonden te wezen. Dan zou voor de kerk geen leven op aarde zijn. Maar ik geloof vast en zeker. Dat het wel bij ogenblikken de begeerte van Gods volk is. En af dat nooit de begeerte van je ziel geweest is mijn hoor. Dan mag je nog eens twijfelen of het ooit van God geweest is. Dan mag een mens echt twijfelen. Of er nog ooit een begin van God in je ziel is. Want we leven in donkere tijden. En we leven onder de oordelen Gods. Het ziet er. Het ziet voor de wereld. Voor de wereld vanzelf is geen hoop. Maar het ziet van alle kanten donkerheid. Een God bemoeit zijn eigen niet meer met de zon. En ook weinig meer met de kerk. Weinig meer. En wat heeft dat te zeggen? Dat heeft te zeggen dat de einde dus alle tijds aan ons is. Je mag het gerust geloven mijn hoort. Want God brandt niet meer met zijn volk. En hoe weinig dat je nog hoort, ook vandaag aan de dag. En dat is niet alleen hier in Canada, dat is in Holland dezelfde. Ze klagen er allemaal over. Maar, maar mijn woordens, wat horen we nog zo weinig, dat ik de schulden heb? Dan gaat het wel over de wereld en dan gaat het wel over de jeugd. En dan gaat we wel over de kerkenraad en over de dominies. Dat ze niet als vroeger. Maar waar gaat het nog om mij? Dat ik nog ten oorzaak word. Dat ik de zwartste word. Dat God niet meer in zijn kerk kan komen om mij het wil. Als dat door genade nog ingeleefd wordt. Dan zouden we nog eens zien dat de Heer nog eens wonderen mocht doen. Achter nog eens een volk dat samenvalt in de schuld. Waar waar liefde woont, daar gebiedt God zijn zegen, mijn hort. En niemand mag ook deze tekst nog het kerk nog bemoedigen. In deze donkere tijd. Want Paulus die zegt, ik ellende mens. Wie zou me verlossen? En er is een volk op aarde, en dat geloof ik door genade. Die wel op de knieën komt. En die wel vragen. Och, die vragen wel eens. breng me waar ik nooit mijn eigen breng Want de volk die weet wel waar ze komen moet. Maar waar ze het in zijn van zichzelf niet komen kunnen. Die zeiden nog: Het moet Gods tijd worden. Het moet Gods tijd worden. En Gods tijd dat is de weg van onmogelijkheid. Als het niet meer kan, dan kan het nog ja. En dan gaat het hier. Voor de kerk. Dan gaat het hier op de einde. Maar dan wordt Paulus. Dan wordt hij geleid door die gezegende geest. Bij te zijn zelf. En daar krijgt hij te zien. De hoop. De verlossing. De voldoening van de kerk. In die zegende drieënig hoop. En dan mag hij in de tweede plaats. Dan gaat hij verklaren. Ik dank O, mijn hoorders, ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Maar laat ons maar eerst zingen van psalm 84, en daarvan het vijfde en het zesde vers. O God, die ons ten schuldig zijt, en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch die hetzelfde koning, Eén dag is in die geis mij meer. Dan deze werk ik omweer. Ik war om liever in mijn bondsgodswoning. een dorpelwachter dan gewend aan het ijdel vreugd in het boze tent. Wij zingen op Psalm 84 en ervan het vijfde en het zesde vers. Zal mij verlossen uit het lichaam deze dood, En dan. Heen verbroken wet. Heen, heen iets van wat van de mens is. Maar alleen. Alleen is de antwoord. Ik dank God. Door Jezus Christus. Onze Heer. Wat legt daar toch voor de kerk veel in. Want daar mocht een apostel, daar mocht hij eeuw geleid. O, oh, in die gezegende vergadering, in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Want daar is de kerk geboren, mijn hoorders. Want daar zegt hij, ik dank God, door Jezus Christus, onze Heer. O, oh, daar is mijn hoorders, daar leg alles in. Alles voor een kerk. Die moet inleren en uitleren. Dat in en van eigen Kunnen ze niets meer doen. Wat goed is in de ogen des Heren. Alleen maar wat verderf is. Oh, daar is een volk op aarde. Die moet eruit inleren. ik, ken ik niet meer. Ach, onze, onze oud die zeten. Hoe ouder dat een mens gaat worden, hoe korter dat zijn gebeden gaat worden. In dat eerste liefde, dan kan dat wezen dat, oh, ze kennen zo lang bidden zo. Maar hoe ouder dat een mens gaat worden, hoe korter dat gaat worden. Want een mens die krijgt te zien dat er zoveel van de mens is. En dan krijgt die later. Om in te leven. Dat God die heeft niet om vele woorden. Maar wat vraagt de Heer een woord? Echte woorden. Dat vraagt de Heer wat echt is. En dat neemt niet zo lang te verklaren. O volk van God je zou het beaam. Dat neemt niet zo lang. Maar hier gaat een apostel door de heest geleid naar de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Om daar, om daar de voldoening van de kerk. Want daar wordt de kerk in Christus gezien. En wat, wordt er, wat is er dan in Christus voor de kerk te zien? Oh, daar leg alles in mijn oorsprong. Want daar leg wijsheid, daar leg gerechtigheid. En daar legt heiligheid voor de kerk. O, oh, dat is alles. Meer hoeft de kerk niet te hebben. O, oh, gezegende kerk. Oh, mensen. Daar is geen woorden om het uit te drukken. Of Paulus daarin geleid worden. Ik dank God. Door Christus Jezus onze Heer. Oh, dat zou die daarbij te staan. Nee, hij staat er zo vast binnen mijn oor. Zo vast O, daar, daar wordt de kerk Zalig op het grond van het recht Tot de verheerlijking van Gods deugde, mijn oor En daar mocht de pa De apostelpaalders in delen Voor zijn eigen Want hier is geen de duisternis Voor zijn kerk Ik kan wel lang donker, ik kan wel Door diepe vechtienen gaan De strijd tussen het vlees en het heest O, dat is een oorlog, mijn oor en dat botste zo tegen me, Zolang dat een mens hier op aardig leeft. Maar, maar de Heere die heeft wel het overwinning in de strijd. En God zeker het ze keer op keer? Er zijn ogenblikken in de leven van dat volk. Dat is het door het geoefende geloof. Dat is ze geloven mocht. En wat mogen ze geloven? Dat ze er eenmaal komen zou je. Er zijn tijden in de kerk dat ze wel beleiden met de twaalf artikelen. En of dat door het echt geloof gegeven wordt, dan staat de mens er niet meer bij te nemen. Maar dan staat het volk. Oh, voor die tijd wel, die staat er bij in. Oh ja, dat mogen ze wel eens verklaren. Als dat paal is en, wat, en dat neemt geen hele, hele hoofdstuk om dat te verklaren. Nee. Oh, wat hier in een enkel woord verklaard wordt, mijn hoor. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. O, wat legt daar een zaligheid in een drie drieëne Godje. In de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Daar legt de fundament. En in de volgheid is tijds. Dan heeft de Vader zijn Zoon gegeven om het, het menselijke en het dier aan te nemen. Om, om de voldoening tot de verheerlijking van het heilige recht. En om te sterven, om het vloek voor eeuwig weg te noemen. Of, er is een volk die wel onder de vloeken gods leeft. Want, die leven, want het wordt ze toegepast. O, vervloekt is het heen. O, die heilige wet die hij de sterveling zet. Maar er is een verheerlijking in die wet. In de voldoening van die zegende middelaar. Die heeft die wet verheerlijkt en, en dat in het eerste plaats tot de ere gods. En in de tweede plaats in de voldoening voor zijn kerk. Maar, maar ook heeft Christus voor dat kerk niet alleen de vloek voor eeuwig weggenomen. Maar hij heeft het eeuwig leven voor, voor die kerk. Hij heeft die ook ingebracht, ja. En daarom is hij opgestaan naar de derde dag. Want Christus die heeft de kerk niet alleen in dat weg van voldoening. In de weg van de vloek in de dood gegaan. Maar hij is opgestaan mijn hoortes. En daarom is het zo nodig dat wij hem kennen in zijn opstanding. O dat hij is opgestaan naar de derde dag. En ook verder. ook in deze week wanneer dat we herinneren mocht. De hemelvaart van die gezegende middelen. En daar is ook een reden voor. Christus in zijn opstanding heeft de kerk van de dood voor eeuwig verlost. Daar heeft de kerk, daar heeft de duivel het voor eeuwig verloren, mijn oor. Want toen Christus daar in de graf lag, daar was de duivel aan lachen. Maar straks, zal het leeuw van het, van het geslacht van Juda opstaat, mijn oor. dat is de kop van de duivel voor eeuwig, voor eeuwig. Als je dat leest, daar in Genesis 3, vers 15. Maar daar heeft hij de overwinning, mijn woord, in zijn opstanding. Maar ook, wat legt dan voor de kerk in de hemelvaart van Christus? Dat gaat net over die tekst niet. Want het gaat in deze tekst niet over de zaligheid in de weg van bekering, maar het gaat over het eeuwige verlossing. Om eeuwig terug te krijgen. Wat we in onze diepe val verloren hebben. En dat, om, dat is om eeuwig met de Heer te zijn. En eeuwig bevrijd van dat wet van de zonde. Van dat eisende wet van goddeloosheid. En van de aantasting van de vorst der En de goddelijke ongeloof. Om voor eeuwig. Want dan zal de kerk. Oh, af het op die rotssteen gebracht wordt mijn oors. Dan wordt de weg voor die kerk zo breed. Wij hebben daar in Middelburg in centrum op zondagmiddag gesproken. Over die tekst. Daar we hier ook eens een keer over gesproken. Zalm 1 en 6. Want daar zegt David. Oh, dan zegt hij. Als dat hij het hier in Gods woord gevonden kan. Want... De mensen, je verheet als, maar de duivel die werkt om de mensen te vergeten. En dan lezen we hier: O God, hoor mijn gesprek, merk op mijn gebed. Van het einde des lands roep ik tot die, als mijn hart overstelpt is, leidt men op een rotsteen, die mij te hoog zal zijn. Oh, daar kan hij zichzelf niet brengen. Maar als die door God er al opgebracht wordt, mijn orders. Oh, dan mag, dan mag die lieve David, die mag roemen in dat zaligheid buiten de mens. En dan mag die roemen in, dat, in de stik van de heilige En van de heiligheid. Oh, dan mag die dat ook in die eeuwige rotsteen vinden. Want daar is alles voor de kerk. Daar is wijsheid, gerechtigheid en heiligheid. En dan gaat de kerk, mijn hoort. dan gaat de kerk zalig worden. Oh, wat zou dat wezen. Dan gaat de kerk zalig worden. En wanneer wordt de kerk nou zalig? Of het straks, Thijsens. Och, hier is de kerk een vreemdeling hier beneden. En de kerk die wordt door genade hier opgezocht. Maar wanneer zou de kerk straks zalig zijn? Af het straks thijs is. Dan is de kerk zalig. Voor eeuwig, voor eeuwig, voor eeuwig zalig Oh O mijn oordes, wat zou dat voor de kerk wezen, Om voor eeuwig God te bedoelen. En om eeuwig God te beheerden. Dat is nou de zaligheid van de kerk, af de kerk straks voor eeuwig verlost is. Oh dan zou, oh dan zou geen ongeloof, daar zou geen duisternis, daar zou geen zonde, daar zou geen ik. Oh daar zou niets van de mens bijwezen, maar daar zou het eeuwig ingelicht. De zaligheid van een drie enige God. Ik dank God. Door Jezus Christus. Onze Heer. Wat wijst een apostel daarop. Op dat eeuwige verlossing. Want staat in Gods woord. En ik ken dat feitelijk in holm. op het ogenblik niet zeggen. Maar in Engels is het. If in this life we have hope. Then we are of, of all men most miserable. Ja. Maar het wijst op dat eeuwigheid. Want de kerk. Dat bij ogenblik als ze dat er werd gezegd, die verlangt om eeuwig onbonden te wezen. Om om eeuwig bij de Heer te wezen. Dat ze nooit meer tegen God zal zondigen. Oh, dat is want de mens, mijn god, is, een treder. In onze diepe val van God zijn we treders geworden. Ja, dieven geworden. En alles wat niet meer. Maar daar is die voor eeuwig vrij. Voor eeuwig vrij. Maar zolang dat paaldus hier nog op aarde moest leven. dan heeft hij dat hier zo verklaard. Ook tot de troost van zijn kerk. Dan zegt hij: Zo dan ik zelf den wil. met het gemoed de wet gods. maar met het vlees de wet de zon. En och, wat een voorrecht dat dat ook in Gods woord verklaard wordt. Je zou zeggen: wat heeft dat dan bemoediging? Wat, wat legt er toch blijdschap in dat verklaring? Oh, vraagt het maar Gods volk. Vinden ze het anders in het, in het ervaring van het leven nemen? Maar, dat is het nog eens verstaan. Moet. En, voor, en wat? Wat, het, wat krijgen ze dan toch te verstaan? Oh, als dat lieve Abraham die krijgt dat ook te intelligent. Dat de kan hij niet, die was nog in het landje. Ja. Dat kan hij niet, ja. En die blijft hier. Zolang dat we op aarde zijn. Zolang. Maar er komt een einde aan. Val ik des Heer. Hou moed. Hou moed. Want daarin de voldoen. O als Paulus zei. Dank God Door Jezus Christus. Onze Heer. O om dat eeuwig verlost. Dat hier in het begin. Maar straks eeuwig in de volheid gedaan zal worden. Waar de kerk op het allerrijmste verlost zal zijn. En eeuwig God zal het bedoelen. En dan, dan krijgen ze het terug wat wij in paradijs verloren hebben. O oh, is dat uw wens, mijn oors. O oh, leg je wel eens op je knieën daar. O oh, leg je wel eens in een afgezonderde plaats ergens. Op je knieën. Dat je, dat je nog eens beteld. Oh o oh, kon ik nog eens. Van de zonde nog eens vrij wezen. Kon ik nog eens leven tot hier. Of dat nou echt waar is. Oh, dan zou eenmaal die dag aanbreken. Dat je zonder. Zonder dat. Zonder de interruption van de zonde. Dan zou je straks die dag ontvangen om eeuwig, eeuwig te zingen. Geloof zij God, met diepste ontzag je. Oh, dan zou je eeuwig God doen verheerden. En dat, waarom? Dat is zo'n ellende. Ja, als dat paal is, die komt hetzelfde te zeggen in 1 Timotheus 1 vers 15. Dit is een getrouwe woord. Van alle aanneming waarde. dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. Waarom? Waarom, mijn ouders? Om zondaren zalig te maken. Is dat toch niet een boodschap, mijn ouders? Om zondaren. Wat een voorrecht dat niet gerechtvaardigd. dat het niet gerechte mensen waren, goede mensen. Maar om zondaren zalig te maken. En daar heeft Paulus erbij gezegd. Van wie ik het grootste ben. En daar komt ieder van Gods kinderen in te leven. Dat niet Paulus maar ik. Ik ben het grootste. ellendigste. En daar komen ze voor de Heeren te herkennen. Of volk ik van God wees van goede moed. Want het is hier. Voor de kerken gods. Geloof dat maar vast en zeker. Het is hier de land ter is niet nee. En het gaat nog donkerer worden op de aarde. En het kan nou ook wezen dat er vervolging nog komt. Toe. Kan ook wezen. Maar één ding is zeker, o oh, echte volk dus hier. Dat God, hij zal nooit beschaamd maken. Hij zal zijn volk nooit vergeten en nog verlaten. Hoe donker ooit Gods weg mocht wezen. Hoe diep dat weg moet wezen. Maar hij zal voor zijn eigen werk opstaan en instaan en eenmaal verlossen. En hoe dat het einde nog komen moet, dat weten we niet. We weten van het historie, hoe verschillende wegen, maar zou het door een onverwachts dood, zou het door de vervolging wezen, zou het door ongelukken, dat weten we niet. Maar daar gaat het niet om. Want... Och mijn hoorders die zijn, maar, die zijn maar de middelen om de kerk eeuwig om door te verlost te worden. Om ze hier aan de einde van het lichaam te brengen. Om eeuwig bij God. Dan zou dat ziel voor eeuwig vrij zijn. En dan zou dat ziel eeuwig zingen, Zou de eeuwigheid te lang wezen. Vraag dat volk maar. Och we zouden maar eindigen maar gemeente. Mag dat kerk hier wel eens zingen. Laat het die maar eens vragen. volgt dus hier. Zing je nog wel eens? En nou zou ik zou je zeggen. De christendom van onze dag. Die zou zeggen. Ja we zingen al door. Oh we zingen al door. Maar daar gaat het nou niet over. Maar het gaat nou over Gods volk. En dan mag ik vragen. Zingen ze nog eens? Zingen ze nog eens? In het midden van alle lelende. En van alle verdriet. En van alle zonde. Verdriet is één ding mijn hoor. Ik wou dat ik het in Engels maar zeggen kon. Maar verdriet dat is één ding. Maar dat is een vrucht van de zonde. Maar. Maar. al oh mijn oorders zingen eens? Of is, is er geen meer die zingt. Oh, ik weet, het is wel sporadisch voor de kerkgemeente. Laat, laat ik het maar anders vragen. Want toch, voor Jacob, dat was twintig jaar dat hij niet gezongen heeft. Oh, er zijn mensen die hebben voor ieder dag een tekst en voor ieder zaken een dag een ander tekst er nog bij. Maar Jacob, die heeft voor twintig jaar niet gezongen. Voor twintig jaar. Heen oplossen. Aan Haan de Jozef. 22 jaar feit. En daarom laat ik maar eens anders vragen. Heb je wel gezongen? Heb je wel ooit gezongen? Heb je wel eens ooit gezongen in je leven? In God verbleekt. In God verbleekt. Hoor je het mijn oordeel? Want een apostel die zegt, en die gaat in God verblijden, ik dank God. Dat is om in God verblijden te wezen. Ik dank God. O, oh, waar, waarvoor dankt die God? Wat bedoelt een apostel hierbij? Ik dank God. Voor dat onuitspraakbare haven van vrije, soevereine genade. Wat bedoelt hij erbij? Want van onze kant heb ik nooit naar God gevraagd. Nee. Wel voor de hemel, zo dwaas is de mens wel. Maar hij weet niet wat hij vraagt. Een mens die wel de straf wel omvliegen, dat zou hij willen. Maar daar gaat niet over. Over God. Neem te mij naar ijs, mijn orders, En afmocht mocht de Heer je nog lichten om je eigen zonde te zoeken. Waar gaat het nou over, over de hemel of over God? Want Paulus die zegt, ik dank God. En wat zegt hij erbij? Ik dank God door Jezus Christus. Want bij te Christus is geleefd, maar een eeuwig zielsverdiend. Oh, wat krijgt die kerk die lieve Middelaar lief? Maar krijgt ze de Middelaar lief apart van de Vader niet? Dat kerk dat krijgt de werk van een drie eenige God lief. En daarom zegt Paulus, ik dank God door Jezus Christus en door het werk van de Heilige Geest. Dat is ook, dat is ook verklaard erin. Heb je het gehoord? Kun je nou in die tekst vinden, ook de, ook de werk van de Heilige Geest, mijn hoort, staat er zo duidelijk maar in. Wij zeggen, onze Heer. Onze Heer. Dat is nou de werk van de Heilige Geest. In de toepassing van dat gezegende zaligheid voor zijn kerk. O volk des hier? Ik hoop dat de Heer hier nog eens in mocht leiden. In die eeuwige wond. Dat, dat je ook nog eens op die plaats mogen komen. Ik dank God. Door Jezus Christus. Onze Heer. Dat is een drieëne God. O gezegend is die kerk die al boven is. Krijg je er wel eens je loers over? Over de kerk die al boven de strijd is. Je zou wel zeggen waarom, waarom dat nou eens vragen. Waarom zou mensen dat nou vanmiddag eens vragen. Ben je wel eens jaloers over die kerk die al verhoogd is. Och gemeente of je eigen kennis zou je het bevatten. Want die zijn er al boven. En wat legt er voor de kerk nog hier op aarde. Zoveel vrees. Zou ik er nog eens ooit komen? Zou ik er nog eens ooit komen? En je zegt, waarom zou een mens dat dan maar zeggen? Na zo'n rijke tekst, ik dank God door Jezus Christus onze hier. Want het wordt steeds meer ingeleefd. Ingeleefd. Wat een vijand dat ik ben van vrije genade. En het wordt steeds meer. En Domilemeen die heeft nog eens gezegd, zo menigmalen. Dat aan de laatste tijd zouden we nog honden horen blaffen. Dat we nooit gehoord hebben. Want de kerk. De rechtvaardige, Die zouden nauwelijks zalen worden. Zou alles af moeten halen. Blijft niks meer over dan alleen. De werk van vrije genade. En daarom heeft een apostel gezegd. Wie ik ellendig mens. Wie zou me verlassen Van de lichaam deze doods. Want die kerk die boven is. Die is voor eeuwig vrij. Oh, daar kunnen de duivel zijn vingers niet meer aankomen. Daar is de verzoeking van de zonde niet meer. Want er is een kerk die wordt, die wordt moe en zat van de zonde. Ja. Maar daar is een kerk voor eeuwig meer. Maar die wordt steeds nog de vraag: in dat volk van God zou ik er nog komen? Zou ik er echt nog komen? Waarom? Zo is het niet wel van gezongen, Zou is het wel niet van heeft, hebben ze het wel niet verklaard, ja. Maar, die vijand hier, die vijand hier van binnen en die vijand van bijt, die gaan wel samen te werken hoor. De duivel en onze boze dieren, die werken wel samen. En voor wat? Om een mens maar nog voordat hij eeuwig verlost is, om nog in de eeuwige wanhoop terecht te brengen Volk ik dus hier ik heb wel wezen dat er zit hier nog een zegende keel van God en dat ik het niet meer zien kan dat, dat een mens aangevallen nog wordt dat hij nog, nog zijn verstand verliezen zou ja. dat hij zelf nog in een stichting terecht zou komen zo aangevallen want het is de rest het is hier het rest voor kerk God niet maar ach, de Heer, hij zou het overwinning heeft. En ach, bekommerde in onze midden, daar wordt de kerk ook in. Daar wordt van Gods kant wordt de kerk ook inbegrepen. In, want die kerk die heeft cijferlingen. die kerk die heeft, die heeft jongens, die heeft kinderen, die heeft jongens, jonge mensen, die heeft oude mensen. Daar legt alles in die kerk. Maar mocht de Heer daar maar over heven om, om te denken. Mijn onbekeerde medereizigers naar de grote eeuwigheid. Oh, het kan nog. Het kan nog. Omdat God, God is. Wat bedoelt dat? Dat hij de God der liefde is, ja. En zijn liefde is naar zijn wijsheid, naar zijn rechterheid en naar zijn heiligheid. Maar hij heeft zijn lieve zoon gegeven. Dat de verheerlijking van zijn deugd En de zaligheid van zijn kerk. Oh het kan nog. Wordt nog gepredikt. Dit is een getrouwe woord. Oh wat. wat. En voor wie is dat woord dit? Oh dat moet aan alle creaturen gepredikt worden. Dit is een getrouwe woordje. Ja. Dat de Heer Jezus in de wereld gekomen is. Om zondaar te zalig te maken. Daarom kan het nog. Mocht de Heer het nog eens toepassen. Amen. Heer, zegen nog uw woord. Verblijd nog uw volk. Ach, Heer, lazen nog eens de even door uw vrije genade. En het geschonken geloof nog eens inblikken. Indien eeuwig is. Dat gij voor uw kerk gekocht hebt. Ach, Heer, dan moet het zelf beleiden. Ik ben niet waard. Dan moest ze zelf verklaren. Waarom was het aan mij bemind Dat zoveel verloren gaat. Ach heer, laat die kerk nog eens wegzinken. In de onwaardigheid. En laat het nog eens. Oh, in dat liefde nog eens opgewekt. Dan zouden ze willen dat alle mensen zelf zou worden. zouden worden. Ze, dan zouden ze met de dichter het, het tijdje, Komt en gaan met ons. En doen als wij. Heren, verzoen onze zonden. Het ons nog verder in dit avond. Verblijt nog uw volk. Wij vragen het om Jezus willen. Amen. Laat ons te sluiten zingen met de psalm 68. En daarvan het tiende vers. Geloof zij God met diepst ons zag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen.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 And on the 10th verse, we announce that the collection Thursday night with the Ascension service is for the old people's home.